Premier Rutte heeft zijn lof uitgesproken over de moed en vastberadenheid van de Amerikanen tijdens de operatie. Hij heeft inmiddels zijn complimenten overgebracht aan president Obama. Volgens Rutte is een belangrijke slag toegebracht aan het terreurnetwerk van Al-Qaeda. Minister Hille van Defensie noemt de dood van Bin Laden symbolisch gezien goed, maar de wereld is er niet veiliger door geworden, zei hij. In het NOS Radio 1-journaal zei Hille dat Al-Qaeda een veelkoppig monster is en dat er altijd een nieuwe leider op staat. Het weer, veel zon en een stevige noordoostenwind. Middagtemperatuur van 13 graden op de Wadden en 16 in het zuiden. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A4 naar Amsterdam tussen Leijsendam en Zoeterwoude 9 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude 4. Op de A12 naar Utrecht tussen Gouden en Bodegraven 4 kilometer. En vanaf Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en het Gouden Aquaduct 5 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstok is dicht. Op de A20, hoek van Land Gouda, bij kloppen de Bregseplein 6 kilometer. A27, Almere Utrecht, bij Huizen 5 na een ongeluk, daar is de linker dicht. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort, bij Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersziening. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zorgen, lach als dit de stad, de golven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het boorvloed, je gouden strand, ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hey, hey, hey. Ik geniet met volle teugen, zeequie strand op de kroef, dromend in de dagen. lekker hè? de nieuwe single van Van Kessel En het parel aan de zee En vanmorgen hebben we natuurlijk daar een uh, live optreden van meegemaakt Tijdens koningdag hier in Zandvoort GFM voor Zandvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur op Koninginnedag. dag. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag. Albert-Jan. Oh. wij zijn er gewoon, hè? Ja, ja. Goedemiddag Rob, Ridder Rob en uh, goedemiddag luisteraars. Ja, welkom bij deze feestelijke uitzending hier op Koninginnedag. Wat een mooi voor vanmorgen. Ja, geweldig, wie was die ene manier want die stond als links buiten. Was ik, jij daar? Ik heb geen idee, geen Ho idee. Hoe was het, Rob? Om nee, het was helemaal geweldig, ja? Uh, Bovenop het bordes. Ja, en dan heb ik uitzicht over het hele Raadhuisplein. En ik wil de dames nog even bedanken voor het uh, mooi meezingen en dergelijke. Ja, dat ja. deed ze de Helemaal geweldig. Maar het voelde je, je goed eerkeurig. Stropdas, hoe kom je aan die stropdas trouwens? Want uh, jij hebt toch helemaal geen das? Nee, dat klopt. Wie heeft die stropdas voor jou geregeld? Gelukkig hebben wij een hele, hele goede voorzitter. En <lacht> die heeft het even voor mij geregeld. Dank Pieter daarvoor. Je ziet er <lacht> goed uit. Goedemiddag, luisteraars. Ja, natuurlijk uh, tussen alle feestelijkheden door. Uh, gewoon uh, Zandvoort op zaterdag uh, van 2 tot 5 live. Met natuurlijk uh, om half 4 uh, de evenementenagenda. Rond de klok van kwart voor 4 de filmagenda van Circus Zandvoort. Om half 3 natuurlijk het weerbericht van Lex van der Hort. Ze even afwachten of hij in de studio komt of dat hij alweer op. Op het strand zit. Uh, ja, dus Natuurlijk staan we ook even stil bij de lintjesregen... ...in Zandvoort. En voor de rest nog wat lokaal nieuws. En het laatste uur hebben we natuurlijk ook nog wat... ...internationaal sportnieuws. Want de Deutsche Tourwagenmeisterschaft... ...die gaat morgen van start en wordt vanmiddag... ...de kwalificaties verreden op de baan van Hockenheim. En morgen staat natuurlijk ook de ontkroping... ...in de eredivisie op het programma. Dus genoeg items en genoeg evenementen... ...om bij stil te staan. En we gaan vanmiddag ook nog even gezellig uh, inbellen... ...met de reporters uh, zo her en der in het dorp. Want het is werkelijk... Feest. Vanmiddag om vier uur gaat hij trouwens beginnen. De zeepkistenrace. Klopt? Jij ja, uiteraard ja, ja, ja. heel veel live muziek vanmiddag vanaf vier uur in het centrum van Salvoort. Hier is cool in de <middels> King. The journey, one direction, reaching high The feeling, of the spirit, always present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 Ja, wij mogen het hier, in zo'n zeggen. Hè. Onze eigen Ellen Clark. Joram ja, ja. uh, met de single Foxy Lady uit uh, de film Goosevrouwen. Zo is het. Kan 2011. Wij vieren het mee bij CFM. En er zijn weer uh, heel veel mensen zijn er uh, guldigd. Die hebben een linkje gekregen. Ja, dan heb ik het al niet over de, door het jaar heen. maar. Uh, Waarom niet gisteren? over door het jaar heen? Nou ja, die hebben Is we... daar wat mis mee of die zo? Hebben... Nee, die hebben oh, natuurlijk nee, al okay. uitvoerig in, uh, in, in belangstelling gestaan. Maar nu zijn er dus weer zes koninklijke onderscheidingen in Zandvoort erbij. Want maar liefst zes inwoners van ons dorp hebben in de aanloop van na Koninginnendag een koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun verdiensten voor de maatschappij. Allen zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester van Zandvoort Nick Meijer spelde met trots de linkjes op. De heren Theo Bussing en Harry Vassen ontvingen de onderscheiding voor hun inzet voor de KNRM afdeling Zandvoort. Waar zij respectievelijk 37 en 21 jaar vrijwilliger zijn. Zij zijn diverse keren in actie komen om mensen die in nood verkeerden in veiligheid te brengen. De heer Rob Vos ontving een lintje vanwege zijn inzet voor de Zandvoortse reddingsbrigade waar hij al 35 jaar lang penningmeester is. Daarnaast heeft Vos vrijwilligerswerk gedaan voor de landelijk bureau van de reddingsbrigade. Mevrouw Wassenaar Nijhuis, Nijhuis ontving het speltje omdat zij vanaf de oprichting 35 jaar geleden betrokken is bij de ecumenische Raad van de Kerken in Zandvoort. Naast bestuurlijke functies bezoekt zij bewoners van Nieuw Inicum, zieken en ouderen in Zandvoort en Benveld. Ook zet zij zich in voor het 4 mei comité en verricht ze veel werk voor de Agatha Kerk. Door de jaren heen heeft mevrouw Wassenaar veel initiatieven ontplooid voor recreade ontmoetingsdagen voor ouderen, zomerexposities Agatha Kerk en levensbeschouwelijke zorg in zorginstellingen. Mevrouw van Dungen-Breeuwer is onderscheiden omdat ze vanaf 1982 betrokken is bij de, het vrouwenkoor Malle Babbe. Eerst als koorlid en later als bestuurslid secu, eh, secretaris. Zij is de steun en toeval ...van koor en dirigent. Deskundig, oog voor detail en met veel toewijding. Het vrouwenkoor kreeg nationale en internationale bekendheid... ...door de vertolking van de stemmen, orkestmuziek, Song of Survival. Als laatste ontving de heer Willem van der Meij een onderscheiding... ...omdat hij vanaf 1971 tot heden op verschillende gebieden actief is geweest. Als vrijwilliger. Op het gebied van hulpverlening is Van der Meij actief... ...bij de Reddingsbrigade, het Rode Kruis en Brandweer. Op het gebied van sport en spel is hij actief bij de scouts. Stella Maris en is van de mei jeugdleider en sportverzorger bij het voetbal. Daarnaast is hij ook nog op het gebied uh, actief van cultuur en verzorging actief voor de intocht van Sinterklaas en de verzorging van maaltijden op scholen. Sowieso zo, zo, zo, van harte gefeliciteerd. Zes, zes collega's heb je er weer bij je erop. En die stonden vanmorgen allemaal heel vrolijk op het bordes. En werden begroet door burgemeester uh, Nick Meijer natuurlijk. En uiteraard werden zo nog even voorgesteld. For dancing or romancing But I give in to the rhythm And my feet follow the beat of my heart Whoa, whoa, whoa And my baby Zo voor het scenario hoor je Alexandra en de Friends in indeed. Ja, zo dadelijk gaan we eens even kijken hoe het uh, in het dorp is. Maar er valt in het dorp weer heel wat te blijven vandaag, albert Jan. Ja, we hebben natuurlijk van de een vrij drukke ochtend al achter de rug. Maar uh, op dit moment uh, ja, kan, kunnen de kinderen dus uh, spelen in de diverse attracties. En dat duurt tot vier uur. En die attracties zijn opgesteld in de Haltestraat en het Gasthuis Berlijn. Natuurlijk de zeepkisten in de paddock. De technische keuring die begint om drie uur. En dat, kunt u, dat is ook op het Raadhuisplein. Dus dan kunt u al die zeepkisten van dichtbij bewonderen. En worden ze natuurlijk aan een zeer strenge technische keuring onderworpen. Waarop dan later in de middag, om, en dat is om kwart over vier, gaat de Zandvoortse zeepkistenrace van start. Oranje straat, vanaf de Oranje straat uiteraard. En natuurlijk vanaf vier uur is er live muziek in de diverse horeca uh, horecagelegenheden in Halterstraat en het Kerkplein. Dus volop activiteiten in het dorp en natuurlijk ook op het strand. Maar goed, dit uh, even ten aanzien van het dorp zelf. Ja, kom gewoon gezellig naar het centrum van Zandvoort uh, en wij gaan straks ook even het centrum in. Deze plaats wilde jij horen eh, gisteravond. Ja, dat ben ik nog niet vergeten. Heel goed, heel goed. Hier is teaspoon en Sex on the Beach.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 Give on the left, give me on the right, Come and give me love and all through the night, do the one thing, dig a leg a leg, girl I wanna hear you sing. Dig out them, dig out them, dig out them woah. them, I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, girl I wanna hear you sing. I wanna have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 They love for this Ook wel is maar anders dan altijd, dat schiet spul la, la. Ik heb... De haren, maar je van harte en geluk. Met ah, ah. de glazen met champagne gingen rond, als ieder jaar. Er ah, ah. was nergens iets te eten, zelfs niet.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 Balletjes van de Koningin, hoor, die op Koninginag 2011 bij CFM. Dat was uiteraard André van Duin. En het is half drie, dat betekent dat wij contact gaan zoeken met Lex van Hoorn. En volgens mij is dat gelukt, hè Lex, dat contact. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, nou, jullie hebben mazzel, mannen. Nee. Uh, hoezo dat? Hoezo? Nou, nou, net was overbelast, net. Oh? En, uh, ik kon alleen noodoproepen oproepen doen uitgaan op mijn mobieltje. Oké, okay, okay. net op tijd opgelost, dus. Dus, dus. dus dat weten we ook. Het, het, het, het mobiele netwerk in Frankfurt is overbelast. Overbelast, ja, iedereen is uh, met zijn ouders aan het bellen, hè? neem ik aan. Ja, dat is ook. Gelukkig nieuwjaarwensen en dat soort dingen. Oh, ja. <laughs> je weet het allemaal niet. <laughs> en, hey, jij, laat, niet... jij zit zeker op het strand, hè? Hé, was jij niet jarig vandaag? Hey, wie, wie, wie? Wie bedoel je? Op? Nee, ik ben niet jarig. Albert Jan is jarig. Albert Jan is Albert. jarig. Ja. Ik kan er ook niks aan doen, Lex. Hij is Albert Jan jarig? Ja. Oh, dan heb ik de verkeerde mensen gestuurd van de vanochtend. Oh, nee. Ik, ik was al helemaal in uh, mine, <laughs> Dat ik nog niks van je had gehoord. <laughs> Ik dacht uh, gefeliciteerd met de koningin <lacht> dat je dat bedoelde. <lacht> ik denk ook aardig van Lex. Nou, we zijn al gefeliciteerd, man. Ja, hey, ik begrijp dat je op het strand zit, maar zie ik jou vanmiddag nog bij de nabespreking? Ja, nou, misschien dat ik er nog even langskom, ja. Kijk, uh, ik regel een biertje voor je. Nou, dat is goed. Je bent van harte welkom. Ik, ik regel een je. Maar dan dat moet goed. je eerst een weerbericht doen natuurlijk, hè? want yes. daar bellen we je voor. Goedemiddag ja. en uh, zeg maar, Lex. Ja, goedemiddag. Ja, uh, nu gaan we even officieel beginnen, hoor. Ja, is helemaal goed. Ja, we... Ik heb net uh, de, de luchttemperatuur op het strand gemeten en die was 19,7 graden. Dus op, in het dorp is het uh, boven de 20 hoor. Dus dat zit helemaal goed. Er staat alleen een vrij krachtige noordoostenwind. En uh, ja, dat houden we vanmiddag. Ja, maar, maar dat is als... juist wel lekker hoor, want anders wordt het wel heel warm. Ja, maar als je dus op het strand op het terras zit, nou, dan zit je helemaal goed man uit de wind. Heerlijk, dus, heerlijk. Dus helemaal goed gedaan dat ik uh, dus niet in de studio ben. Nee, we zijn niet boos hoor, maar we houden het wel. Ja, oké. Okay, maar <laughs> ik, uh, ik kom straks een biertje aan. Helemaal, okay, goed, helemaal goed. goed. Helemaal goed. <laughs> nou, en morgen, dan, uh, want ik had dus 19,7. Morgen dan wordt, uh, wordt het toch iets kouder. Dan gaan we naar 17 graden toe. Maar dan is het ook zonnig. En de wind is ook ongeveer hetzelfde. Dus we krijgen een kopie van vandaag, morgen met een paar graden lager de temperatuur. En dan maandag dan is het ook weer zonnig met een vrijkrachtige krachtige noordoostenwind. Dat houden we erin en de temperatuur gaat dan weer een beetje naar beneden toe naar 15 graden. En dat blijft zo doorgaan of, uh... Ja, dat blijft zo doorgaan op. Dus het wordt steeds kouder en kouder en kouder en ja, het kouder. Wordt steeds koeler. Maar als ik je nou vertel dat uh, tegen het volgend weekend de temperatuur weer omhoog gaat, nou dan uh, dan kan het toch niet meer is helemaal geen probleem dan nee precies hey, ik had het vorige week had ik het over de lente van 2007 weet je dat toch ja dat was de de zachtste zomer in tenminste 300 jaar nou dat wordt dus uh, deze maand ge geëvenaard we zitten dus weer in een hele zachte zachte voorjaar en uh, even een, uh, een tipje van de sluier voor de komende zomer. Dat ziet er goed uit. De temperaturen komen over de, over de maanden mm, juni, juli en augustus boven normaal uit. En het wordt over het algemeen vrij droog. Dus met andere woorden, we hebben vaak de zon erbij. Maar alleen in augustus moeten we rekening houden met uh, forse regenbuien. Oké, okay, de hele maand augustus uh, dus... Uh, nou, wat, uh, nou, nou, de hele maand augustus natuurlijk niet, maar we oh. moeten in augustus. Als het regent, moet, dan verregent het echt flink. Oké, okay, we gaan er alvast rekening mee houden, Lex. Kopen, we kopen per plusje, Nee, helemaal goed. Hé, hey, ik heb tussendoor even een uh, andere vraag, want jij zit vandaag op het strand. En er zijn natuurlijk heel veel mensen naar Amsterdam, in Amsterdam en gezellig naar het centrum van Stamford. Ja. Hoe is het met de drukte op het strand vandaag? Nou, dat valt mee. Dat, de, de, het is, het is, Laat ik zeggen, het is eigenlijk een beetje te stil. Oh. Het is vrij rustig. Ja, dat ja. komt door, door de Koninginnendag natuurlijk. En dat komt door de Koninginnendag en door de wind. Maar de mensen die beseffen zich niet dat als je op zo'n terras zit, op een strand... ...dan zit je vlak achter de duinen en dan zit je uit de wind. Oké, okay, dan zit je dus helemaal perfect erbij. Ja, helemaal. Dus mooi, mooi, mooi. kom naar het strand. Dat gaan we niet doen, want we zitten in de studio. Maar goed, alles hadden we er graag op je uitnodiging ingegaan, Alex. Ja, en ik duik zo meteen de in. <laughs> Helemaal goed. Dan gaan we je daar zien. Waar okay. kunnen de mensen trouwens het weerbericht nalezen? Op uh, www.meteopagina.nl En daar kan je dus ook... Uh, de weersverwachting voor voor vorige nee. koninginnendag hebben we vandaag. Bevrijdingsdag... Ja. ja Als je dan uh, dinsdagavond even kijkt, staat hij erop. Oké, okay, we gaan het uh, dinsdagavond in de gaten houden. En over Bevrijdingsdag gesproken, wat een mooi programma krijgen we daar in, uh, in Haarlem, bij Bevrijdingspop. Geweldig. Ja, het ziet, dat het, uh, het ziet eruit dat het droog is, wel vrij fris hoor. Oké, okay. nou dan kan je ook kleden hoor. En de zon, die komt er ook bij. Een lekker zonnetje erbij, gewoon een, ja. een drankje erbij, en een hapje. Nou, dat komt helemaal goed daar, uh, Bevrijdingspop 2011. Okay. Lex, we zien je vanmiddag, dankjewel voor het weer En uiteraard okay. spreken we je volgende week Weer voor het weer Zo, Rond half drie gaan we dat weer doen <laughs> Oké, okay, dankjewel Lex We worden uh, vanaf het strand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 zegt het eigenlijk heel goed. Het plaatje begint een beetje ruig, maar dan was het toch wel heel erg lekker hoor. Heerlijke muziek uit de jaren 80 op Koninginnedag, 2011 bij CFM. Je Yes en Owner of a Lonely Hearts. We gaan even contact zoeken met een van onze verslaggevers in het centrum. En we gaan ditmaal naar het Gastjesplein. Daar staat Roy van Buringen. Goedemiddag Roy. Goedemiddag Rob en Albert Jan. Goedemiddag. Ah, een Koningendag, net als elk jaar natuurlijk. Het Gassensplein begint op dit moment behoorlijk vol te lopen met kinderen. Want zoals 11 jaar is hier natuurlijk op het Gassensplein de kinderspelletjes van het Oranje Comité. Ja, het plein is oranje gekleurd uh, jongens. Kijk, helemaal goed. En uh, wat voor spelletjes uh, kunnen de kinderen allemaal doen op het Gassersplein? Uh, het zijn vooral blaaskussens. En ik heb zelfs een uh, vliegende heksensteel uh, gezien. Een vliegende heksensteel? Ja, dus uh, een soort Harry de Hengst, maar dan uh, op een. <laughs> Oké. Okay dus uh, ja en natuurlijk uh, de kroegjes op het gasafslijnen uh, ja het begint toch een beetje voller uh, te worden en uh, ja je merkt toch weer dat uh, bij dit soort dagen wel het gasafslijnen uh, levend is ja, want er is heel wat uh, te doen, hè? gezellige uh, kroeg. Je zegt het al, broodjeswinkel, nog een andere kroeg. En ja. Uh, ja, de broodjeswinkel waren we vanmorgen al en die hebben toch een lekkere broodje hamburger. Nou, een, koninklijke, een koninklijke hamburger. Een koninklijke hamburger, heerlijk was die. Ja, en uh, ja, ja, je hebt natuurlijk uh, ook uh, bij uh, Café Alex uh, het lekkere biertje en bij het Zandvoort, Zandvoort. Uh, de wapenburger, dus dan uh, heb je al bij uh, allerlei uh, uh, ja, horeca-gelegenheden hier op het Gastersplein uh, wat te doen. Is er dus... ook nog uh, live muziek uh, op het Gastersplein? Uh, ja, live uh, ja, ik draai natuurlijk. Jij, oh, oh, jij eruit? Oh, oh oké. Okay. Ik ja. denk al, wat hoor ik voor een herrie hiernaast? Maar dat ben jij, dus! Ja, <laughs> Ja, dus uh, gezellige muziek ook op het gasthuis Ondertussen dat ik al mijn muziek in de gaten houden, want het zou natuurlijk uh, niet stil zijn. Maar net als uh, elk jaar uh, is het uh, weer uh, druk in het dorp. Zometeen natuurlijk ook uh, de shape geweest. Ja, die gaat zo dadelijk om 4 uur van start hè? Uh, ja, dat klopt. Dat uh, klopt. Oké, okay. en uh, tot hoe laat ga jij uh, draaien Roy? Nou, uh, zolang het druk blijft natuurlijk, uh, we, we schatten gewoon lekker tot 12 uur feestje op de kasserslijn. Oké okay. En uh, nadat na, na, na de vergunning afhoudt uh, betekent het gewoon uh, dat we lekker naar binnen gaan en om door te gaan, toch? Zeker, zeker, we zullen doorgaan, kom ik het voor dat nummer We zullen doorgaan, ja. Dan gaan we opzoeken Ja, tot laat in een uurtje Tot diep in de nacht, nou helemaal gezellig Roy wakker worden en dan gaat het dekkertje weer voor het werk <laughs> Nou doe je goed, veel plezier daar op het gastjesplein ja, jullie ook. En uh, heel veel plezier vandaag en uh, het zonder is weer vol, hè? Gooi er maar even een lekker plaatje in voor ons. Okay. Okay. ik heb de dus zomer in mijn bol. Oké, okay. okay. oh, die vind ik goed. Ja, daar doen we het voor. Dankjewel Roy Verburingen van vanaf het gasthuisplein. met het weer van vandaag. Gewoon lekker zonnetje zo op koninendag 2011. Dat betekent gewoon lekker naar buiten gaan en genieten van alle activiteiten in het centrum van Zandvoort. Worden een hele hoop herrie, trouwens. Jongen, jongen, jongen. Den het hier door de muur heen, gewoon. Ongelooflijk. Maar goed, het is gezellig in het dorp, dus ik zou zeggen, ga vanmiddag gezellig naar het dorp. En stort u in het feestgedruis. Trouwens ook vanmorgen, voordat ik naar jou toe ging, voor jouw Bortes-scène, ja. ik nog even de kranten lezen. Ik kwam een hartstikke leuk berichtje tegen en het, wellicht is dat ook wat voor de handhavers hier in het dorp, een goede suggestie. Want uh, En dan ga ik even naar Spanje, want in de aan de kust van Barcelona. Toeristen die in het Spaanse stad Barcelona in hun zwemkleding op straat lopen, kunnen voortaan een fikse boete krijgen. De gemeenteraad heeft vrijdagavond ingestemd met maatregelen die het strafbaar maken om naakt of bijna naakt rond te lopen op openbare plaatsen. Zwembroeken, bikinis en zwempakken zijn voortaan alleen nog toegestaan in zwembaden en op en rondom stranden. Wie op andere openbare plekken zwemkleding draagt, kan een bekeuring krijgen tussen de 120 en 300 euro. Zo Zoé. De boete voor nunisten die op de verkeerde stuk strand worden betrapt op naakloperij, komen tussen de, uit tussen de 300 en 500 euro's. Oké, okay. Kasha. Is dat wat voor zandvoort, denk je? Ja, nou, dat denk ik wel. Ik als, denk het ook. Als je die bedragen zou worden, dan word je daar wel, wel vrolijk van. <laughs> Zij zeker. Zij Goed, zeker wel. Ik bedoel, het, is, het is een uh, goede suggestie. Ja, dat dacht ik ook. We houden hem er eventjes in. Zo uur 2 en 3 van Sanford op zaterdag op Koninginnedag 2011. Wij zijn er lekker wel. Tot aan 5 uur vanmiddag. En hier is Splitsing en geef me wind en zeilen. Lange vieles naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon.